Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Amstel staat door een ongeluk bij Buitenvelder. 10 minuten vertraging, twee rijstroken zijn dicht. A28 Utrecht richting Zwolle is helemaal dicht bij Leusden. Waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag door een vrachtwagenongeluk. Omrijden kan via Hilversum of via Ede en Barneveld. De andere kant op bij Leusden-Zuid, 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeer...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 Lunch. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. De 10 maart, dinsdag 13 maart. Ja hoor, we zijn er weer. Wat een gezelligheid. Goedemiddag. Dit is uh, Zandvoort luncht op deze prachtige dinsdag. Het wordt uh, wat droger, allemaal gelukkig. Dus uh, wat dat betreft kan je je paraplu weer thuis laten. En het is echt maart roert start, hè? Morgen gaat het weer lekker warm. En nog uh, voor de tijd van het jaar. En het weekend wordt het weer steenkoud. Nou, De hele kapstok hangt vol met verschillende jassen. Dat is wel handig, natuurlijk. Vooral de temperatuur één. Toch? Heb jij dat ook? Heb je niet? Nou ja, ik hou me gewoon aan de aanwijzingen. Er is gezegd van nou, hang de zomerjas nog maar eventjes weg. Ja. Want de winter komt nog even voor een grande finale. Ja, ja. En dat gunnen we hem. De, ja, nou nee, ik gun het hem niet. Hij ah, doet gewoon tijden, heb ja, tijd. heeft zijn tijd gehad allemaal. hoor. Ik bedoel, de, de, de, <laughs> de meteorologische... Uh, ja, de meteorologische metriolo uh, lente is begonnen in ja. maart. Maar ja, toen ja, ging het ook nog even vriezen. Ja, precies. Maar goed... Zullen we het daar maar niet over hebben. Want het weer kunnen wij toch niet veranderen. Dus het is... Uh, hè? We doen het er maar mee. Gewoon. Vind ik. Toch? We kunnen het weer gezellig begeleiden. Wij Lekker je wat binnen we doen? zitten. Maak een boterhammetje en luister. Kijk. Dat bedoel ik nou. Ja. <lacht> uh, oh, ja. Maar ik zat even te kijken of hier iemand een boterhammetje zat te maken. Uh, nee nee hoor, ha, hoor. Nee hoor. Nee. Aan mail ja. Aan een mail stuurder naar het bestuur zo van... Uh, hallo lunchprogramma. Zijn er mensen die een boterhammetje kunnen? Maar goed, maakt niet uit. We zijn uh, vrolijk bezig en uh, we gaan weer heerlijke muziek voor u draaien. We hebben artiesten in het licht. We hebben de bioscoopagenda. We hebben het recept uh, van uh, de week. Natuurlijk. En uh, we hebben nog meer. Nee, meer nee. hebben we niet. Nee, ja. Liedje van de Sidekick. Ook dat nog. Liedje van de Sidekick. Hebben we ook nog. Ja. Het is allemaal spannend. hè? Toch? Goed, zullen we beginnen met de eerste plaat. Laten we dat maar doen, want dat is eigenlijk wel een goed plan. We moeten even wennen aan deze computer. Het, allemaal, het zit allemaal op een ander plekje. Ah, la, la, la, la. Nou, we gaan beginnen. Artiest in het licht. Franklin, het, uh, het liedje Peace of My Heart. En dat is, uh, ondanks wat velen denken, toch echt de originele versie. Uh, Irma Franklin, nou, het was, ze was natuurlijk het zusje van Aretha Franklin. En zij werd geboren in Shelby, Mississippi op 13 maart 1938. En zij uh, heel, uh, overleed helaas in Detroit op 7, december, 7 september 2002. Amerikaanse soul, rhythm and blues en uh, popzangeres. Haar bekendste hit is natuurlijk het nummer wat u net hoorde... Uh, Peace of My Heart. En uh, zij was een zus van Aretha Franklin... bij wie ze ook in het achtergrondkoor zong. Uh, dat liedje Peace of My Heart... dat werd uh, in diverse uitvoeringen natuurlijk uh, gecoverd. Onder andere door Janis Joplin, een heel ander arrangement... Maar uh, oké, okay, sommige mensen denken dat het origineel van Joplin is. Nee. De Britse soulzangeresse Beverly Knight en Dusty Springfield... Uh, uh, hebben het ook gecoverd. En het was ook de basis voor een song van Shaggy. Verder is er nog een Zandvoortse dame... die ook een prachtige cover van dit nummer heeft gemaakt. Uh, haar naam is Beb. En het is echt een <lacht> fantastische versie van... <lacht> Als je alles hebt gehad, ja, denk je ja. dat je het hebt, dan kom web. Ja, maar ja, dat staat niet in Wikipedia vermeld. Dat vind ik toch wel een beetje een nalatigheid eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, want jij hebt dit nummer ook op een prachtige manier gezongen. Peace of my heart. Ja, ja, ja in de echt. soulful blues. De, quality. Ja, live op CD nog wel. En op Spotify terug te vinden, dames en heren. Dus gaat u nog maar eens even rustig zoeken. Kunt u dat uh, allemaal nog wel eens... Ik heb het ook wel eens gedraaid trouwens. Maar goed, Irma Franklin dus. En het is haar verjaardag. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar uh, ze zou dus vandaag uh, ja, dan, dan uh, 80 geworden zijn. Ja, 1938, oh. 1938, ja, 80. Nou, dat heeft ze niet mogen halen, helaas. Goed, 3-1. Ja, 3-1. Daar gaat hij. Hoop ik. Ja, hij doet het. 3 in 1-1. En die is vandaag van allerliefste Moi qui ai vécu sans scrupule.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 misschien vandaag misschien over een jaar ik zou ze kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar Later.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 and De Al de liefste, zo heet de band. En uh, de leider daarvan heet Gerard Jan, al de liefste. Uh, het bandje, de band is uh, al een groot aantal jaren actief. Uh, dat lees ik hier, ja dat lees ik hier gewoon. De band is opgericht in 1993 en maakt vooral covers. Eh, van bekende hits, nou of dat nou helemaal waar is, eh, wat waar ze vooral door opvielen, ook al vanaf het begin, dat is dat ze in het Frans, veel in het Frans zingen en dat was op zich natuurlijk al heel erg apart. Dat ze dat, uh, dat ze dat deden. Uh, ze hebben een mixje van repertoire van Nederlands en Frans repertoire. Ze treden vooral op in diverse Amsterdamse cafés en uitgaansgelegenheden. Waaronder de Heren van Amstel en uh, Café Luxembourg. Hun uh, eerste album uit 1995 is een live album opgenomen in, Lux in Luxembourg. In, aan het spuien in Amsterdam. En de titel daarvan is Live in Luxembourg. In de loop der tijd maakten ze ook eigen Nederlandstalige liedjes. En in mei 1997 wordt de eerste single na vannacht door platenmaatschappij Columbia uitgebracht. Uh, bescheiden hit wordt. Vanaf januari 1998 volgt, uh, uh, volgt Incompleet. In 1999 krijgt de band een contract bij het... Uh, Smart Label... waaronder ook artiesten en bands... als Agda en de Munnik En Grof Geschut en Arthur uh, Umgrove... zijn ondergebracht. In de, de 8 juli... Uh, op 8 juli 1990... verschijnt... Uh, even wachten hoor, op 8 juli 1990... verschijnt het uh, tweede coveralbum. Al de liefste met live nummers opgenomen... in het Amsterdamse Werktheater. Aan dit album werkt ook... Peter Schön mee als toetsenist... Februari 2000 doet de band mee aan het Nationaal Songfestival met het nummer Evenwicht, geschreven door Jochem Fluitsma en Erik van Tijn, maar het nummer haalt het niet. De band krijgt hierdoor wat landelijke bekendheid, treedt steeds vaker op in programma's als de Vrienden van Amstel Live. 2003 schrijft de band een Franstalig talig album, waarvan de nummers tijdens het Grand Café Tournee ten gehoorde worden gebracht en de tour eindigde in Parijs waar alle nummers van het album voor het eerst zijn in zijn geheel ten gehore werden gebracht. En in november 2004 werd het album onder de titel Je uitgebracht. Je verblijft 35 weken in de nationale album Top 100. En wat ook natuurlijk nogal apart is, dat ze ook samenwerkingen aangingen... met andere Nederlandse artiesten en internationale artiesten. Nou, daarvan hoorde u een prachtig voorbeeld... De eerste nummer van deze 3-1, dat was natuurlijk met Ramse Shaffi en Lisbeth List. En dat heette Laat me, oftewel A Vivre. Tweede nummer Complente Pool, Saint Catharine. En dat was een samenwerking met de dames die het nummer origineel maakten. Namelijk uh, Kate M. M. en McCarrigal. Uh, en die zongen ook mee op dit nummer. En dan het laatste liedje. Eh, wat u hoorde, dat was de Route du Soleil. Nou, we daar, willen we daar niet allemaal heen? Ja, dat willen we. Want uh, deze kou van vandaag, daar word je niet vrolijk van. Toch, Beb? Hè? Route du Soleil, we hebben hem wat gereden, zeg. Ja? Ja. Maar nu maar even niet, want het wordt hier heus lente. Is dat zo? Laten we optimistisch blijven. Jij denkt dat het lente wordt? Ik denk dat het lente ah. Ja. Nou, oké, okay, dan ga ik er maar vanuit. <laughs> Dit is Ace. En hierna komt het regio-nieuws. Ook dat nog. Dit Hou Long. Nou, niet zo lang meer hoor, drie minuten. is, was dat. En uh, die vroegen zich af hoe lang het toch zou duren. Nou, uh, niet zo lang meer hoor. Want uh, we zijn gaan gewoon uh, uh, laten kennis maken met het nieuws. Ja, uh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door onze BEP. Ja. Een automobilist is maandagavond gereanimeerd na een botsing met twee geparkeerde auto's op de Leonardo-Springerlaan in Haarlem. De bestuurder klapte na een bocht tegen de twee geparkeerde auto's en kwam overdwars op de weg tot stilstand. Ook een andere inzitterde van de auto raakte gewond. Twee ambulances, de politie en brandweer kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Het slachtoffer is na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een vrouw die ook in de auto zat is met een tweede ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed onderzoek naar het ongeval waardoor de weg geruime tijd was afgesloten voor verkeer. Rokers die met de KLM vliegen kunnen vanaf 1 juli niet langer voordelig sigaretten inslaan aan boord van het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij vindt het naar eigen zeggen niet meer van deze tijd om rookwaar aan te bieden. Er komen andere producten voor in de plaats in het assortiment. De KLM heeft gezondheid en sport hoog in het vaandel staan... en de verkoop van sigaretten past hier niet bij. Dit zegt Boet Krijken, die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de klantbeleving. Hoeveel de verkoop van tabakswaren nu nog aan extra omzet oplevert... dat wil de KLM niet zeggen. Nieuws uit Zandvoort. Couturiermarkt. Visser zal vanaf 2 mei spreekwoordelijk de sleutel krijgen van burgemeester Niek Meijer. Vanaf die dag is het pop-event evenement Mart Visser de Takeover. Visser zal dan tot 1 juli de haute van zijn hand in het raadhuis laten zien. Van 2 mei tot en met 1 juli in het raadhuis is het exclusieve domein van Visser... twee maanden lang zwaait couturier en kunstenaar de scepter in het historische raadhuis van onze badplaats en de naastgelegen Zandvoorts Museum. In het raadhuis is het in die periode dan Mart Visser, de takeover. Visser is niet de eerste couturier die in het Zandvoorts Museum een tentoonstelling heeft. In 2016 heeft het museum dat ook al eens gedaan... met een tentoonstelling van Frans Molenaar... die ook ooit in de badplaats is opgegroeid. De couturier en kunstenaar geeft hier nu een vervolg aan... en krijgt daarnaast ook... Het Raadhuis tot zijn beschikking. Maar Visser, de takeover is een mooi voorbeeld van het pop-up concept, zoals dat is beschreven in de toeristische visie van de gemeente. Deze is eind 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort. Tot zover het regionale nieuws van half 1. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 ...afnemende en naar het zuid draaiende wind... ...is er wel kans op nevel en mist. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen ziet het weerbeeld er stukken beter uit. Het blijft droog en er, zal, er zullen flinke perioden zijn met zon. De wind waait machtig uit, matig uit het zuiden tot zuidoosten... ...en de temperatuur stijgt morgen naar maximaal 11 graden. Maar donderdag starten we de dag droog met geregeld zon... Geleidelijk aanneemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het regenen. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar waarden omstreeks 10 graden. Vrijdag is het wisselend bewolkt en er komt tot een enkele regenbui. En vooral later op de dag is daarbij ook kans op onweer. De temperatuur stijgt dan wederom naar een graad van 7. Maar later zal de temperatuur wat dalen. Zaterdag is het overal algemeen bewolkt. En uit die bewolking valt wat lichte sneeuw. Het wordt zaterdag niet warmer dan 2 graden. En in de nacht naar zondag gaat het op uitgebreide schaal vriezen. Zondag schijnt de zon bij maximaal een graad of 2 boven 0. Kortom, de lente wil niet doorpakken. En we schakelen even terug naar een wintersweertype. Tot zover het weer van Rico Schreuder.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 van Charles Aznavour. De 93-jarige man was in Amsterdam. Ja. En ik lees in zijn speellijst dat hij de komende maanden... naar Praag gaat, naar Spanje, naar Rusland, naar Japan. 93 jaar, wat een geweldig voorbeeld. Als je dat toch nog mee mag maken. En wij mogen het meemaken, want ik heb gelezen... dat zijn uh, optreden in Amsterdam... Hartstikke goed was. Ja, ik heb er stukken van gezien. een stuk van, uh, ja, van gezien. Maar, ja, ik heb er iets van gezien. Ja, ik had er toch een beetje uh, zoiets van. Eh. Uh, <laughs> uh, die het nog doen, uh, uh, ja, uh, ik, dat zal wel aan mij gelegen hebben. Maar uh, het is natuurlijk fantastisch om zo'n man op de bühne te zien. Ja. En misschien dat je het in een zaal heel, heel anders beleeft... dan dat je, dat je dat je, dat je zo'n opname hoort die ja. ik dan op YouTube zag ja, staan ja. of zo. Ja. Maar daar was het niet echt zuiver. Als ik eerlijk ben. En, en het, zat er, het zat er allemaal wel een beetje tegenaan. En ja, dat kan natuurlijk diverse oorzaken hebben. En misschien dat je dat in... in uh, in de zaal heel anders beleefd heb hoor. Dus geen kritiek, dus ik ga hem niet nee, bekritiseren. Maar... Een zaal vol fans natuurlijk. Die ja. hun hart volledig voor hem openstellen. En ja. dan, dan beleef je dat anders. Maar Zo is dat. voor de muzikant in jou begrijp ik deze kritiek wel. Dat Jawel, ja. maar je luistert dan en dan denk ja. je van. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat ook met, met anderen. Dat ik, dat ik denk van ja, oké. Okay. Dat is, ook, dat, is ook, dat is heel gek, hè? Maar dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld... Uh, naar, niet naar het laatste concert van Paul McCartney geweest ben. Ik ja, ben hè? een groot fan van die man. Ja. Maar ik vind dat hij dat dat moet stoppen. Want hij kan het niet meer. Het is ja. niet meer... De, de, zijn stem is niet meer wat het, wat het geweest is. En dat kan ik me ook voorstellen. De man is ook 75. Dus uh, ja. ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Maar dan heb ik zoiets van... Nou, ik hou liever dan de... de ik hou dan liever de, de herinnering levend van de mooie stem en de goede ja. stem. Het laatste concert wat ik van hem gezien heb was in 2012. En toen was hij nog wel goed. Uh, maar de laatste keren dat ik hem zag, of dat ik dingen van hem hoorde. Ik ja sorry, maar het is toch niet meer wat het... Ja, wat, dat is ook helemaal geen verwijt hoor. Nee. Mijn stem is ook niet meer wat hij wat was toen ik twintig was. Ik bedoel, dat, dat is gewoon zo. Heel nee. verleidelijk voor die artiesten ook, hè? die grote aanbiedingen. Ja. En het... nog zoveel fans die daar echt op afkomen. Maar het is inderdaad waar. Je moet wel een moment kiezen waarop je denkt van... Het is mooi geweest. Ja, nu gaat, het niet. Nu, nu, nu, nu gaat het niet meer. Nu, doe ik ja. gewoon af, nu word ik een karikatuur van mezelf. Ja. Dat, dat, vind ik dan, uh, dat vind ik wel heel uh, jammer. Maar gek is, gek genoeg, hè. Ik zag, afgelopen zaterdag was ik ergens, ik moest daar zelf even spelen. En, in dat programma zat Cory Konings. Ja. En, en, ja, die is toch ook in de zeventig. Nou, hij is het nooit een groot zangeres geweest. Laten we eerlijk wezen. Ze had, ze had nog helemaal niet zo'n groot bereik in die stem. Maar het, het was er nog wel allemaal, weet ja. je wel. Het, ja. Ik, ik hou allemaal niet van die liedjes, van die muziek. vind ik verschrikkelijk, maar het, het, het. het dus het gewoon het echt gewoon nog, ja. Ze kan het gewoon nog, weet je. Dat, dat is. Maar ja, dat is nooit een groot zangeres geweest. Maar als je natuurlijk zo'n ja, man als Paul McCartney... waarvan je dus echt gewoon zulke verschrikkelijk mooie dingen gehoord hebt... en dan zag ik dat, dat stuk op, op, op uh, Pinkpop laat... die gewoon vals zong, dan denk ik van, ja, sorry hoor, maar nee, doe het allemaal niet meer. Goed, nou, uh, we gaan naar de artiest in het licht... en dat is een man die, uh, die het nog wel kan, volgens mij. Tenminste, dat denk ik. Niels Sedaka. Hmm. Jarig vandaag. In the rain. Nou, uh, lachen in de regen. Nou, dat kon je vanmorgen wel. Hij had er gezegd van je mond. Ik had je gezegd dat je moet stoppen. Klaar. Hé, computer. Uh, uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Uh, uh, uh, lachen in de regen. Nou, dat kon vanmorgen wel. Hè? Goed, Niels de Daka dus. En ook dat is een heel oude man hoor, intussen. Hij is geboren in Brooklyn, New York... op 13 maart 1939... dus hij is 79 geworden. Een Amerikaanse zanger. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60... van de 20 e eeuw. En was het meest productief in de jaren 70. Hij bracht in uh, de jaren... 1975 en 1976... maar liefst... 14 albums uit. Juh. Zou hij nog geslapen hebben dan? Oh, geen idee. Uh, Sedaka brak in 1958 door... met de Tokens... En in 1959 kwam hij met zijn eerste solo album, Neil Sedaka. En daarna, twee jaar later, uh, Circulate, uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959, 1960, Oh Carol. En in 1964 had hij een, 1974 had hij een grote hit met A Little Love In. Sedaka had een uh, stuk of tien hits in Nederland. Maar slechts één hit album en dat was Timeless. Uh, in 1992, Full House zong zijn Standing on inside, the Inside, de hitparaders in, in, 19, uh, ja. uh, uh, in 1976. Verder had hij natuurlijk veel liedjes die voor andere artiesten werden geschreven, waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tom, Tony Christie en ABBA. Voor ABBA schreef hij in 1972 de muziek Benny Anderson en Björn Ulvaeus. De Engelse tekst van wat later Ring Ring werd. als de Zweedse inzending voor het Eurovisie Songfestival. 1973. In 19, 2016 kwam zijn meest recente album uit. I Do It for Applause. Ja, daar doen we het allemaal voor? Toch? Nou, ik niet hoor. Ik het alleen nog voor het geld. <lacht> Goed, Niels, Daken. dus. Hij had genoeg. Hij had al genoeg. Hij kon het voor applaus doen verder. Ja, verder dan wel. Goed, en nog een artiest in het licht. Artiest in het licht. Natuurlijk, door dit moment, het was zijn eerste grote hit, Ring Ring I Got To Sing. De man werd geboren in, op 13 maart 1939 en hij overleed, ja hij overleed, stil jij ja, stil nou toch eens even. Pot voor je, doe je. Wat wou ik nou zeggen? Wanneer overleed hij? Ja, hij overleed ja. in augustus 1982. 8 augustus 1982, om precies zin. Belgische zanger en gitarist. Hij viel faam tijdens de jaren 60 van de vorige eeuw... met nummers als Ring Ring, I've Got To Sing, dat hoorde u net... Drunken Sailor, Captain Disasters, Captain Disaster... en My Crucified Jesus. En uh, hij werd geboren in een... Uh, toch wel uh, ver werd geboren in een burgerlijk milieu, milieu... waar hij later weinig mee te maken zou willen hebben... En tijdens zijn jeugd bij de scouts leerde hij gitaar spelen En met zijn broer en een vriend vormde hij een mondharmonica trio. Hun optredens vonden plaats in de echte skiffelstijl met het typische wasbord. Toen hij eind jaren 50 van de vorige eeuw kunstonderwijs ging volgen aan het Stedelijk Instituut voor Seerkunsten en Ambachten in de Kadikstraat in Antwerpen kreeg hij uh, bekendheid in de Antwerpse artiestenwereld. Nou, verder een jaar dus. En uh, ik, kan me de, uh, ik kan me nog één ding van hem herinneren. Uh, en dat was dat hij, uh, dat hij optrad... Ik, ik dacht dat het toen was in het toenmalig programma Fan Club van de Vara... gepresenteerd toen nog door een hele jonge Sonja Barend. En dat hij op het podium kwam om zijn liedje te zingen... en dat hij een ketting op had met een hakenkruis aan. Dat jij daar heel boos om werd toen. Ja, dat, kan ik, want dat zit dan weer op je netvlies. Kan ik me dan zomaar weer herinneren. Ja, oké. Okay, nou, uh, mooi geweest. We gaan uh, woe, even naar de tijd kijken. Ik moet opschieten, jongens. Ja, ja, ik ben ja. een beetje laat, geloof ik. Maar ja, maakt het uit. Scope agenda, en je mag. Vanavond en donderdag en zondag. En maandag en dinsdag de Billboard outside Ebbing, Missouri. The Billboard outside Ebbing, Missouri is een donker en komisch drama van Oscar winnaar Martin, Martin McDonough. Nadat er maanden voorbij gaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de moordzak van haar dochter... neemt Mildred Hayes, die wordt vertolkt door Oscar-winnares Frances McDormand, een gedurfde stap. Een donker, maar toch komisch drama winnaar in de categorie beste scenario... tijdens het filmfestival in Venetië. Aanvang acht uur dus vanavond, donderdag, zondag, maandag en weer dinsdag... De middagvoorstelling morgen, uh, woensdag, zaterdag en zondag... is nog om half twee Early Man en half vier Ted... en het geheim van koning Midas. Die Ted. Ja. Dan gaan wij naar de Simon van Column Club... en dat is morgenavond, woensdag, aanvang half acht... The Leisure Seeker met Donald Sutherland en Helen Mirren... Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. En nu ze beide ernstig ziek zijn, verlangen ze naar een laatste avontuur. Met hun oude camper, de Leisure Seeker, ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van hun dokter en hun volwassen kinderen. Het wordt een reis vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen van Massachusetts, Florida. En onderweg vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar terug. Zoals wij mogen verwachten van de Simon van Kolm Club. Weer een zeer inhoudelijk en mooi drama. Aanvang dus half acht. Donderdag is om twaalf uur, dus een nachtvoorstelling... het biografisch en historisch drama... Uh, met de cast van uh, uh, Gary Coltman, Stephen Delane, Lily James, Ben Mendelssohn, Kirsten Scott Thomas... The Darkest Hour, onder regie van Joe Wright... Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden... moet Winston Churchill, die wordt gespeeld door Gary Oldman... meteen een van zijn zwaarste beproevingen doorstaan. Hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen... of dat hij door de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten. Dus dat is een nachtvoorstelling... Het heet dan ook The Darkest Hour en dat is aanstaande donderdag 15 maart, aanvang 12 uur. Wel, tot zover de bioscoopagenda voor de komende week. Oh oh. Claudia de Brijs, samen met Welend en Claudia, is jarig vandaag. Ja! Oh oh. Je staat te dralen bij de deur, ik mis je nu al.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 want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is, oh, dat jij bestaat, soms wanneer je bij me bent, lijkt het gewoon, jij zo dichtbij, maar ik wil niet dat een Als je zo graag Het is oké okay als je gaat Want wanneer ik Samen met uh, Welen. Dus uh, prachtig liedje. Ik mis je zo graag. Claudia de Brij. Geboren op uh, 13 maart 1975. Jawel. En uh, zijn Nederlandse kan. Nou ja, dat weten we natuurlijk allemaal: dat het een cabaretier is. Dat ze presentatrice is. Dat ze weet ik wat. <lacht> Claudia de Brey had een MAVO, HAVO en VWO-diploma aan het Koningin Wilhelmina College in uh, Culemborg. En uh, daarna studeerde ze twee jaar algemene letteren in Utrecht. In het najaar van 1995 nam ze kleinkunstlessen in het uh, uh, Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht. En prompt won ze het Cabaret Festival van Parnassos. De brei werd vervolgens afgewezen aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie, Waarna zij op eigen kracht verder werkte aan haar theaterloopbaan. Nou, de rest is geschiedenis. Hè?